die Werte sondern die Persönlichkeiten sind es gewesen. Und die Demokratie hat zu allen Zeiten die Werte der Persönlichkeiten zerstört und verhindert. Was was wir heute in dieser Welt wollen, sondern uns dat is een kleiner Aussicht. Dit is die Erwappen. De Europese Nation. Een eindig volk. Van Brugden. In keiner Not. Und in keiner Gefahr. Meer zu trennen. Frau Braun. Erklärt in jahre 1927. Als wir in Berlin.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 Das kann noch werden!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 Ik ben geen pruis. Nou, gaat u maar slapen, ik waarschuw. Oh, dank u zeer. Goed, smaakt heerlijk. Mm-hm, zeer goed. Ze hebben niet alleen lekkere worstjes, maar ook heel goede kartoffeltalaten. Nou, al zo. Dan hebt u alles wat Osnabrück nu geven kan op dit uur van de nacht. <lacht> warm en koud. <lacht> ja. Nou, en met blote voet op het perron. En ik liep in mijn pyjama tussen al die geklede reizigers. Dat was weer om warm te worden.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 Oh, ma. Oh, harm -lief, dag, niet Dag, ma. Dag, uh, God, dat je er nou toch bent. <laughs> nou, kom gauw, ik heb lekker thee met Tom Poes. Daar hou je toch zo van? <laughs> ja. En doe gauw je jas uit. Oh, een prachtige jas. En wat, wat ben je blond? Ja, haar is prachtig geknipt, hoor. Hé, hey, je bent zo. zo anders. Jij ook, wel. Jij bent ook anders. Heel veel zijn anders. <laughs> De Albertus is zo gleuf, hè? Wat een dorp is dit? Ik heb de Frederikstraat er nog in beeld, daar komt het ja. van. Nou, ga zitten jongen laat me je schoen bekijken. Ach, ach, ach, wat heb ik je gemist? Kijk, dit heb ik voor je meegenomen. Zie <laughs> Is dat een winkel? Dat is een van de grootste juweliers op Poenten Ah, in hm? Ach, Arm, je bent mal. Ja, dat had je toch niet moeten doen? Zo'n schitterend erin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 Daar hebben we Adolf Wellaert van Andenbeek. Jij mag Harm zeggen, Venne, bij wijze van oudsnamen. Nou, spreek je moerstaal maar, hoor. We vergeten geen moment dat je nou in Berlijn woont. Maakt ik een uh, accent? Ben je gek, kerel? Ik ben alleen maar voortdurend bezig met uw zetten. Ja, ik heb al die maanden een andere taal gesproken. Ja, natuurlijk. Her, Venne doen nog niet zo gek. Je doet net of Harm die maanden voorkomen verduidst. Nou, met een dag ben ik gewend, dat zou je zien. Zeg, Venne, ik heb zakdoeken voor je meegebracht. Fantastisch, die heb je in Holland niet. Her, Venne... Oh, mooi zeg. Heel mooi met die geborduurde vederen. Nee, die heb je inderdaad niet in Holland. Heh. Vertel eens. Zijn die Berlijnse wijfjes nou echt zo... Uh... <laughs> <laughs> nou, als Maat deze hele week uit de kamer wegblijft, dan zal ik het je in het kort vertellen. <laughs> ja, nou, kom jongens, weet <laughs> Of en, uh, huh? wil je even kijken of Ali open doet? Het is dan te dientje. Oh, wat gezellig. Wat lief van er om hem meteen op te zoeken. <laughs> Ze klapt uit elkaar van nieuwsgierigheid. Harm. <hums>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 En in het gunstigste geval wil je, je ontvangen door een ster... ...die dan heel misschien iets voor je kan doen? Alja Maritza. Je hebt al ontmoet, hè? Ja. Ik heb alles gelezen in de brief van je moeder. Hoe was ze, Alja Maritza? Een grote actrice. Ja, maar hoe was ze? Wat ik je zei, een grote actrice. Actrices zijn iedereen, behalve zichzelf. En uh, merk je niks van de slechtheid? Slechtheid? Nou, uh, het verderf van zeden, zal ik maar zeggen. Moet er een zwijnenpan zijn, heb ik gehoord. Nou, om Tom, dat is Amsterdam toch ook? Je moet het alleen willen zien.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 En dat te bedenken dat ik jou nog geen tiende heb geschreven van wat zich daar allemaal in werkelijkheid afspeelt. Wat behoedzaam van je. Het is alleen vervelend dat mijn moeder zich achteruitgezet voelt. Maar ja. Dat ik haar niet inlicht en, en niet volledig op de hoogte houd dat is toch voor het eigen gemoedsrust. Oh, voor haar of voor jou gemoedsrust? Nou, voor alle twee. Laten we het zomaar houden. Hm? God hoe lief je, op, je ziet er prachtig uit. <laughs>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 Maar ah, misschien zijn we alle twee veranderd. Mm -hmm. ja. eh, we zijn alle twee opgegroeid tot mensen. Oh nee, hè? tweede, achte, bladzijde 24, derde zin van boven. Ik heb het voor je meegebracht. <laughs> Ander onderwerp. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ja. Ik heb het in Berlijn gekocht, speciaal voor jou. Omdat ik van je hield. Hield. Hou. Je versprak je.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 Ik wil niet huilen, harm. Ik wil je huilen? Hou je van me, harm? Ja. Ja. Ik heb altijd gedacht dat er een, een hechte vriendschap tussen ons was, een groot wederzijds.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 Misschien omdat ik nooit aan mijn broer fijn heb gegeven. Mijn god. Mijn god, Harm, ik ben een soort lief broertje voor je. Een zusje. Ja. Dat is moeilijk om te vragen, Harm. Maar, uh, ben jij... Uh... Nee. Dat ben ik niet. Dat willen mijn Berlijnse vrienden ook altijd van me weten. Nee hoor. Dat ben ik niet. Oh. Jammer. Hm? Waarom jammer Nou, dat had het misschien wel allemaal gemakkelijker voor je gemaakt. Oh, dat. Olivia. Olivia, lief. Kom maar, maar. Wat doe je nou ingewikkeld? Nou, kom eens hier. Nou, kom maar, nou, kom maar. Nou. Kom eens bij me. Kom nou eens bij de enige echte vriend die. Die je ooit hebt gehad. Jij bent Olivia. En ik ben Harm. Jij houdt van me. En ik hou van jou. Toen nou. Er zijn dingen die ik die, die, die ik... die ik niet helemaal zeker weet. He? Ik, ik kan me niet binden tot een bepaalde taak. Niet de taak die jij bedoelt.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 de dame valt weer in scherven van jou af. Je in de tunnel had ik janken etter. Jouw woordkeuze heeft precies de juiste kleur nu voor Berlijn. Uh. Du bist herzlich willkommen. komen. laat je me alles zien daar? Nee, ben je gek? Nee hoor, ik laat je alleen de prachtige dingen zien. En alle lelijke dingen zal ik zoveel mogelijk voor je verbloemen. Zo ben ik nou eenmaal. Okay. Hè? En de FD naar Berlijn vertrekt om vijf voor half drie, het, voor het. Ik zal tegen tien thuis zijn.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 Hier is nog wat extra geld. Maar... Ja, je zult het goed kunnen gebruiken. En alsjeblieft, koop er nou niet meteen schoenen of ringen voor. <laughs> ik heb je door, dat zie je. Gaat het die ellendige trein al staat te wachten. Het is net of ik je nou alleen nog maar even spreek door het coupé-raampje. Ja. Ga nog niet mee naar buiten, man. Nee. Ja, je loopt al zo moeilijk. Ja. Ik, ik, ik, ik word er toch verdrietig van. <laughs> Dag, lieve ma. Dag, Joachie. Dag, je Goede reis, hè? Dat ik je nou toch weer moet achterlaten.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 We moet er hier uit. Hallo Praat. Veel plezier en bij mij. Je zult er een heerlijke vakantie doorbrengen. Ik weet het zeker. Vast. Daar. En succes met uw werk. En nog bedankt. Heer van Anderbeek. Frans. <laughs> zo. daar zijn ze weer. Dat is toch ganz net van u mij af te holen. Herzlich welkom.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 Willy, een mooie das. Ik weet wel dat jullie ze hier in Berlijn ook hebben, bij duizenden, maar deze zijn beschaafde, Zediger. Vast. Ah, en inderdaad mooier. Dank je. Uh, eh, heb ik iets vergeten? Heb ik wat fout gedaan? Vergeten? Ah, Berlijn Je bent net een beetje vroeger weihnachtsman. <laughs> ja, het, het lijkt misschien wel zo. Wat bedoel je? Nee, uh, de...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 Tragisch en dat dom van zo'n vrouwtje. Goed, waarom traag niet? Ze mag hem met geen vinger aankomen en ze zal vannacht geen oog dichtdoen. Al dat bewegelijke mannenvlees. En die masculine oerwoud straks. Ze ziet ons. Dag. Zwaai daar naar. Zou ja, hem op. Ik geneer me kapot. Voor wat? Ja, uh, Manfred straks zonder broek aan voor de ogen van tante Kreten. Nou, oh, ik zal het nood leren. Ik had hier alleen mannen verwacht. Nou, mannen genoeg. Een soort militairen zitten hier, hè. Met uh, allemaal mannen uniform. Naties.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 Daar zijn ze. Oh, is staan mooie kamerjassen allemaal aan. En dat gaat uit. Allemaal. Eigenlijk is het niks gek. Ik loop zegt. Maar, maar Dat is puur Romein, zal ik wel zeggen. Je zult zien hoe het het is. Het heeft met seksualiteit niets te maken. Nee, nee, maar... Het zal een achtergrond van zijn. Nou, ik vind deze lichamen zonder broekjes aan eigenlijk veel harmonischer. Dat zou ik willen filmen. En dat kan nou weer niet. Nee.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 Die bruinhemden zien heel andere dingen, hoor. Dat zijn de oude Romeinen. De wereld staat stil. Ja. Nou, langzaam aan alle billen naar en ballen gelijk. Hier moet ook letten op die hier moet je ook lukken. Manfred, daar is Manfred. Prachtig, prachtig. dat is wat anders, hè? Wat <laughs> is u verschrikkelijk sterk hè? Ik begrijp het. Eigenlijk. Dat jij aan die freyage hebt kunnen ontkomen in de tijd. <laughs> Kijk eens hoe die worstelt. Gewonnen. Bravo! Bravo! Ik kom naar ons toe. Oh mijn lieve. Dat is gekomen ik een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 Manfred! Manfred, u was, was prachtvol. Tante Greet was gelijk. Oh, het is warm hier. Kwaads. Dit is nog een bier. Ja, Dus De vloergolf is nog gek. Ik zit gewoon met borstel aan het hè? Harm, van andere weken wilde zoeken. Ik zit gewoon. Die blonde kerel daar, daar, die is lid van een nudistenclub? club. Van nudiste club? Ja, iedereen loopt naakt en kan zichzelf zijn. Ja, dat dus, dus is jouw prachtvol. prachtig. Oh, het lijkt je, je, je Indië wel. Wat? Ja. Bist ja. u ja. in Indië geweest. Ja, dat, dat ben ik geweest. En zo bist u zo blond. Nou ja. Naja.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 Klee je uit. Het is wel wat frisser hier. Ah, je mag nooit zeggen dat we je willen verzuipen, hoor. Verzuipen? Ik zwem. Harm van Anderweek week heel veel zijn zwens in de spray. om. Hoe laat is het? Wat doen jullie verdomme? Harm wou zwemmen. Stuk stommeling. Hou je smoel dicht, verrotteling zwijn. Manfred. Wat is er los? Harm. Ik, ik, ik, Hij is dronken, <laughs> ontzettend gemeen, Karel. Klootzak. Maar ik, ik, ik. Manfred, neem jij zijn kleren. Johan, ruimtje, ja. mijn kamerjas. <laughs> nou, mijn kleine. Zal ik een taxi lopen? Ik draag hem wel naar huis toe. Ik bel je morgen op, Hans. Hoe is het mogelijk? Ik heb sigaren als in zijn bier gedaan. Daar word je stomlaaierd van. Ik zei het al. Wat zei jij al? Jij bent een klootzak. Ik, uh, ik ben een beetje verkouden. Ja, ze zien gisteravond besoffen naar huis gebracht. Ja. Dat vinden wij niet prettig, hè, van Anderbeek. Nee, ik ook niet. De wereld is niet meer wat ze was. Maar dan loszinnigheid onder de jongeren. Zij de overhemde gekleurd ondergoed met, met, met opengewerkte zomer. Dat is iets ja En u bent dronken geweest. <lacht> u doet dan nou net alsof ik een knipkaart op de heiligheid heb. Uh, kinder, kinder. Uh, ik heb uh, plaatsbewijzen gekregen van Herr Rosenstein voor de Wintergarten. Dat is tenminste keurig. Daar moest u maar mee naartoe gaan. Dat is niet uitstekend, hè? Ja, Herr Rosenstein heeft ergens in de grote bus geblazen. Kunt u goed zien, Heer van Andenbeek? Mm -hmm, ja, prima. Oh, ik hou van de Wintergaten. Dit is zo'n prachtige zaal. Met dat donkerblauwe plafond. Met die sterretjes. Die sterretje. oh, niet alleen sterretjes op het plafond, Heer van Andenbeek. Kijk eens daar, in die loge. Is dat niet Heinz Oedenberg? Ja, de danser van de ja, Opera ballet. Ja, ja, ja, ja. Hij moest zijn haar niet verven. En hier maar nogmaals. Daar ziet je ja Alja Maritza. Wat een oorhangers. <laughs> Dit kennen wij niet in Holland, hè? Ook niet in Amsterdam? Nee, zo'n non stop varietéprogramma programma van de allerbeste kwaliteit. Met balletten, één acters en jongleurs en humoristen. avond kiepst een Russische score. Zeer, sche. Mm -hmm.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 Ah, goedendag. Hi, Hitler. Ik, eh. Uh, ik begrijp u niet. Hi, Hitler. Oh, goedemiddag. Hoe is uw film geworden? Hè? Redelijk. Ik heb hem grof gemonteerd, maar ik geloof dat hij zeer expressief is. Goed van afwisseling, bijzonder schuin. Het was een prachtige dag, nietwaar? Ik had veel licht. Wij zijn zeer benieuwd. Is er ergens een stopcontact voor mijn viewer? Bieden mijn naam.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 Dat is de ziegezooile. En dit is de lege ziegezooile. De marschierende mannen. Afgewisseld met die hakkende kaken terwijl ze hem niet zingen. De eenvormigheid van beweging, ziet u Ik zie het. Het zwaaien van de armen. En de benen perfect links-rechts.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 die 30 Parteien aus Deutschland hinauszugehen. Waarom? Het is oude avond. Dan wil ik liever thuis blijven. Misschien ga ik wel voor twaalf uur naar bed. Joyce, dit is Harm. Er freut mich ihn leren. Zo, dus jij bent nou Harm, hm? Mm -hmm. Bekijk hem goed, Joyce, want zoiets maak je niet meer mee. Hij is de meest kuisse, oppassende en dromerigste kunstenaar van heel West-Europa. En mm -hmm. omstreken? Er is een nieuw cabaretprogramma. een homoerotische sensatie. Ach, wat boeiend.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 Wie is die oude grijze dame die ik gisteren zo kopieus zag dineren in de eetzaal? Oh ja, ja dat is een stijlvol gebeuren nog steeds. Is dat een oude gast? Ja, mevrouw Greven van Hirschtaal. En ze is met de bloemen en de kaarsen wel waard. Nou, de pastijen, de hordeuvelers, vis, vlees, groenten, gebak, koffie na. Oh, goed gekeken. Ja. <laughs> vroeger, vroeger had ze altijd de beschikking over de rechtervleugel van de Tweede verdieping. De hele rechtervleugel? Ja.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 De pijlsteken namen ze mee, dat is niet bijzonder. Want ze hadden te weinig klier. Ach. Wat weten mensen weinig van elkaar? Hè? Bij het passeren in een eetzaal? De graaf was trouwens niet getraind in sleden trekken. Want een week later stierf hij aan een gillend pijnlijk hartaanval. Waar woont vrouw kreve in nu? In München. En waar leert ze van? Ik weet het niet precies. Van wat borduurwerk, geloof ik. En, en Franse conversatielessen. Ja, maar.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 ter keizer. Het is alles voor u. Maar we blijven nog zo'n beetje in de processie meelopen. Ik maak mijn diepe references niet omdat ze vrouw kreven is. Niet alleen daarom. Meer om die slee. Bereid u? Ik heb de winter in de stad gefilmd. De lichtende reclames van de theaters. De verkeelde meeuwen op de meerpalen bij de brug. Toch vreemd.